Middernacht, maandag 21 maart. Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering gelooft niet in het nieuwe staakt het vuren dat Libië heeft afgekondigd. De aanvallen op doelen van het Libische leger gaan gewoon door, heeft het Witte Huis laten weten. Het Libische leger maakte vanavond bekend dat er onmiddellijk een staakt het vuren zou ingaan. Later op de avond werden in Benghazi en in Tripoli explosies en geweervuur gehoord.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 Egypte heeft laten weten geen bijdrage te leveren aan het ingrijpen. Het land vreest voor het lot van de vele Egyptenaren in Libië. Voor de derde opeenvolgende dag is in Syrië gedemonstreerd... tegen het regime van president Assad in de stad Derra, Waar vrijdag vijf mensen omkwamen, vielen doden... toen de politie met scherp op de menigte schoot. 60 mensen raakten gewond... Een rechtbank en het kantoor van de regerende baatpartij werden in brand gestoken. En ook het kantoor van een telefoonbedrijf, dat eigendom is van de familie van Assad, ging in vlammen op. Het telecombedrijf AT&T neemt de Amerikaanse tak van het Duitse T-Mobile over. De Amerikanen betalen Duitse Telekom telecom ruim 27 miljard euro. Het is een van de grootste overnames sinds het uitbreken van de financiële crisis. AT&T heeft bijna 96 miljoen klanten... en krijgt er door de overname nog eens zo'n 34 miljoen klanten bij. En daardoor is het bedrijf in één klap... de grootste op de Amerikaanse draadloze telecommarkt. Het weer vannacht op veel plaatsen ligt de vorst. Plaatselijk ook kans op een misbank. Overdag opnieuw vrij zonnig en een graad of 12. Dit was het NOS-journaal. Goedenacht.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 Mijn naam is Jan Roos. En ik ben Jan Dijkgraaf. Het is 21 maart en toch doen we vandaag in Echte Jannen niets aan de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Niets aan de Internationale Dag van de Alleenstaande Moeder. Niets aan de Wereldpoëziedag en niets aan de Dag van de Slaap. En die week van de Lentekriebels kan ons ook gestolen worden. En nee, die onzindagen zijn niet verzonnen, die bestaan allemaal echt. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl De hashtag op Twitter is echtejanne En je kunt inbellen voor het echtejanne radiospel En voor de stelling in wat een geleuter Het gratis telefoonnummer is 0800-1121 En de stelling luidt Als je vreemd gaat en je hebt spijt Dan ben je een ongelooflijke Johan Ja en een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet Dat is genetisch bepaald Dus sta je voor de televisiecamera's het boekenweekgeschenk Van kader op af te branden En krijp je laf en angstig weg Als de snor met jouw kritiek wordt geconfronteerd Ja dan gaat het natuurlijk over onze haatoma Ah, oh, lekker groenteman, daar ben je een vreselijke Johan. Laten we eens even kijken wie nog meer een Jan dan Johan is geweest deze week. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Jan of Johan, Jan of Johan. Ja, we beginnen eventjes met uh, het stukje cultuur, Jack Woutersen. Hier heb ik de hond vastgemaakt, nou, waarop ik een fout grapje maakte van oude oh, Gestapo. Ja, Jack Woutersen, dat is uh, het zwaargewicht uh, van de Nederlandse uh, acteurs. Ken je hem? Ja, natuurlijk. Ik heb hem gezien bij De Wereld van de Week. Hartstikke leuk, hè, man? Ja, hij zat hier reclame te maken voor Jack Wouters? Ja, maar wat gebeurt er nou? Uh, hij loopt met zijn hondje rond. Nou, dat is al wat. Ik Volgens mij is een heel klein hondje. Dat is nog veel erger. En toen werd hij aangesproken door een paar stadswachten heeft hij ze tot voor gestapo. Stoer. Mogelijk heeft hij op ze ingereden met zijn autotje En daarna inderdaad bij de wereld daardoor... daar een heel groot en stoer verhaal van gemaakt. Ja, Jan, wat moeten we hier nou mee? Als een PVV dat zou doen, hè? Ja, dan was het waarschijnlijk een tokkie geweest. En dit is dan waarschijnlijk een... Een En Nee, het is een kunstuiting. Oh, ja. Dat is een kunstuiting. Nou, een Enorme Johan. Ik heb Erwin El in de aanbieding. Als je met een vaccinerichtjeshouder van 623 gram... Uh, naar uh, Beatrix in een uh, gepanzerde koets gaat lopen gooien... ben je natuurlijk een ongelooflijk sneuneus. Erwin maar, L? Bedoel je niet Erwin Lenzing? Ja, die bedoel ik. Ah, okay. maar, joh, het is alweer zo lang geleden dat die man is opgepakt. Namelijk een half jaar dat ik zijn achternaam alweer vergeten was. Ik denk, Jan Roos weet hem nog wel. Ja, zeker. En uh, heel goed van je. Maar goed, een half jaar vastzitten... en nu naar het Pieter Baancentrum moeten voor een... Uh, ja, die man die gaat gewoon heel zijn leven... Ja, mogelijk TBS. Uh, ja, precies. En... Uh, dus ja. je gooit een, een, een, een -lichtje, je niet... lichtje houder tegen de ja. gouden koets. Ja, en dat nou, betekent levenslaar. Van, een, van meer dan een pond. Maar uh, ja, als je Kafka gelezen hebt, dan, uh, uh, dan geloof je in, in uh, uh, ja, de macht van de, de majesteit, zeg maar. Maar er is één groot probleem. Watom? Gaan we nou iemand die voorkomen met is een echte Jan of een Johan noemen? Nou, het is natuurlijk een ongelooflijke Johan. Oké, okay, nee, dan is het goed. Over trouwens over een ongelofelijke Johan gesproken. Martijn van Dam. Ik geloof enorm in innovativiteit en creativiteit dan vanzelf bovenkomt. En dat wordt dan vanzelf beloond. Ja, meneer uh, was opeens voorstander van een uh, soort fara keurmerk Het is knap om in een week waarin Japan in het nieuws is... en in Libië schijnt ook wat aan de hand te zijn... om toch een, een dagje het nieuws te beheersen. Dat heeft hij wel gedaan van Dam met zijn uh, keurmerkje. Ja, hij werd uh, overal uitgelachen, want hij dacht... Uh, ja, het is tijd voor een keurmerk voor een goede journalistiek. Ik weet niet of wij de, dat stempeltje... Uh... Ja, ik hoop het niet. Nou, waarschijnlijk ook niet. Nee, toch? Uh, binnenkrijgen. Erom, maar in ieder geval, uh, ja, de, hij uh, vond het nodig om uh, nou eens een keer goede journalistiek te belonen met een mooi keurmerk. Ik geloof niet dat dat er echt uh, Ik wel Joop.nl zou krijgen, trouwens. Ik denk dat hij vijf stempeltjes van oké, okay, oké, okay, ja. oké. Okay. Vijf van de vijf. Zeker weten. Nee, ja. de, uh, Van Dam, uh, de en, in zijn plan, in, in zijn partij, Johan. Ja, als we het toch over de PvdA hebben, Diederik Samson. Als iemand zegt, wat er nu in Japan gebeurt, kan hier niet, dan heeft hij gelijk. Want zo'n aardbeving kan hier gewoon niet, dat kan geologisch niet. En zo'n vloedgolf, ja, Engeland ligt voor de deur, dus die houdt hem tegen. Weet je, Diederik Samson, onze eerste hoofdglas ooit trouwens, in echte Janne. Maar dat is zo'n ongelooflijke gelijkhebber, die legt altijd alles uit... Uh, en dat heeft hij deze week ook gedaan, met uh, alles wat met kernenergie te maken heeft. Nee, maar laten we eerlijk zijn. Normaal praat hij altijd naar zichzelf toe. Precies, normaal legt hij uit waarom zijn mening klopt. En nu heeft hij gewoon feitelijkheden verteld over kerncentrales en kernenergie. En daar hadden we ook wat aan. Hoor ik iets dus, aankomen? Ja, ik ben nee, geneigd om, om, om toch een, een stukje Jan... Stempel, keurmerk uh, ja, op die te plakken. Kan je dan uiteindelijk nog aan je moeder het concept uitleggen? Als, als directeur Samson hier nu echt nee, dus, Jan Dus geboren. de bedoeling is nu dat jij gaat zeggen ja, dat we dat niet kunnen doen. Dus ik zeg, ik ben geneigd om een beetje Jan te noemen. En dan zeg jij ik ben uh, helemaal. Uh... Jan, het spijt me, dat gaat niet gebeuren. Uh, Direct Samson is en blijft gewoon een Johan. Oké okay, dan. Echte Jan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, het blijft bij de vertegenwoordigers van D66 altijd de vraag... of ze het vijf minuten na een aanspraak nog steeds met zichzelf eens zijn. <lacht> uh, en kroonjuwelen geven ze makkelijker weg uh, dan Maxime Verhagen liegt. Ja, dus we <lacht> ja. zijn benieuwd wat het wordt met onze hoofdgast van vanavond. D66, Tweede Kamerlid, Boris van der Ham. Welkom. Goedenavond, goedenacht. Goed neergezet zo? Ja, het is uh, helemaal wat ik had verwacht. Hoe ik geïntroduceerd zou worden. Wat ja. dan? Nou, ik weet niet. Gewoon een beetje lekker katten. Nou ja, lekker katten. Ja. 66, dat is hartstikke mooi. Nou, ik zou, ik zou wel eens een paar voorbeelden willen hebben dan, eigenlijk. Oh, over de kroonjuwelen die jullie zijn uh, uit het zijn verloren? Wat, wat, dat lijkt me nou niet echt een handig begin... Uh. Gekozen burgemeesters. Ja, daar zijn we nog steeds voor, maar er is, geen meer, er is geen meerderheid voor. Het referendum ligt een initiatiefwetsvoorstel wetsvoorstel... samen met de Partij van de Arbeid in in en GroenLinks in de Tweede Kamer. Dat moet nog een beetje worden gesteund door een aantal partijen. En Dan kan je dat aannemen. Dus dat wordt dan gewoon aangewerkt. Dus de PvdA is nu wel voor? Want Ed van Tijn heeft geloof ik... Euh, nee, dat de was keer... de burgemeester. Wel je huiswerk doen. De burgemeester? Ja, de burgemeester heeft de partij van de oh, Arbeid ja. ja, gelijk. En het referendum was Wiegel? Ja, dat was Wiegel. Ah, oh, ja, ja. Nou, ja nee. Goed. En, daar, ja, een dan een hebben jullie toch een hoop bereikt. Nou, nee. Op dat soort we hebben heel veel bereikt de afgelopen. Maar het groeit van de vijf... kroonjuwelen? Helemaal niet. Heel weinig. Ik heb wel. Wat um... wel dan? Nou ja, het feit dat je dus nu de burgemeester vaak door de gemeenteraad gekozen krijgt. Hè, dus vroeger werd het echt door de regering bepaald. En nu bepaalt eigenlijk de gemeenteraad dat in je. had altijd wel een uh, commissie die een voordracht deed, hè? Die, dat doet dus de gemeenteraad ja. nu. En dat was, uh, laten we zeggen, toen D66 werd opgericht, niet zo. Maar het is waar dat de gevestigde oordeel van een aantal partijen. met name Partij van de Arbeid, CDA en VVD. Ja. eigenlijk niks willen veranderen. En als het er echt op aankomt, gaan ze het ervoor liggen. Dus Weet. ik hoop dat een aantal andere partijen ja, dat dus, kunnen openbreken. Dat is natuurlijk hartstikke leuk uh, gezegd. Het ja. probleem is natuurlijk het Chanal. Het moment was natuurlijk dat Tom de Graaf het ongekozen burgemeesterschap accepteerde nadat hij was gestruikeld over het gekozen burgemeesterschap als minister van bestuurvernieuwingen. Ja, dat vind ik echt wel onzin. Doe. Oh, ja. Wij zijn oh, ook tegen de Eerste Kamer en we zitten ook in de Eerste Kamer. Want nee, de enige manier maar, waarop je het kan opbrengen, gaat... de Eerste Kamer moet je, ja. de, moet je erin gaan zitten. Ja, maar dat, dat is hartstikke leuk gezegd over de Eerste Kamer. Maar dat geldt natuurlijk niet voor de enige manier om het gekozen burgemeesterschap te krijgen. Niet nee, is om ongekozen burgemeester, nee, burgemeester te worden. Want, uh, want D66ers in Nijmegen bijvoorbeeld hadden ook voorgesteld om daar een burgemeestersreferendum te houden. Dat is zo'n heel zwak aftreksel daarvan. Nou, dat wilde de meerderheid daar niet. En anders had uh, Tom de Graaf er ook aan meegedaan. Dus ja, kijk, we kunnen helaas niet met tien en toen zes zetels heel Nederland veranderen. En uh, hij doet het daar volgens mij uitstekend ja, in. Ja, maar eigen. het gaat er natuurlijk om dat je als minister zegt van... ja, ik krijg het niet voor mekaar de gekozen burgemeesterschap. En dat is jammer, want dat moet gebeuren, Maar ja. dat is goed voor de democratie. En het eerste baantje wat je accepteert is een ongekozen plek als burgemeester. Ja, dat... Ja. Vind je dat niet ik, een beetje gek? Ik begrijp het wel, maar dan ga je het wel. Een probleem heb je dan? Nee, want Harry Borgh's had wel wat andere problemen. Gewoon ja, ja, maar ik denk dat Tom de Graaf. Die is af, de bedoel, hoe vaak zie je nou een minister die is niet binnenhaalt? Wat heel belangrijk is: ook consequenties nemen. Dat heeft Tom de Graaf destijds ja, gedaan. Hij is die... afgetreden. Ja, en dan ga je kijken: wat kan ik nou doen? Nou, maar waar is hij goed in? Dus er was een kans dat een gekozen burgemeester zou ko kunnen komen in Nijmegen. Dat was de meerderheid, wilde dat niet. Nou, toen heeft hij zich gewoon aangeboden als maar zodanig. Goed, nul, en zo is hij eruit gekomen. Nul kroonjuwelen hebben. He, nou, er, ja, zijn, er wel, zijn er wel wat wat betreft de bestuurlijke vernieuwing. Maar het zijn wel de kleine pareltjes en niet de grote. Maar dat komt. Ja, als je daarvoor, daarvoor uh, klachten hebt, dan moet je niet bij ons zijn. Dan moet je oh, bij een andere loket ja, zijn. Dat is lekker makkelijk. Nee, dus dat is gewoon meerderheden. Hè? Nee, we, we zorgen want... dat je groot wordt. Want van Mielo is groot mee begonnen. We, nee, we gaan nu in de, in de Eerste Kamer, gaat de SP straks zelfs dingen beslissen. Dus een kleine partij zijn ook een belangrijk worden. Nee, maar we proberen met een aantal partijen. En misschien is de PVV daar zelfs, terwijl dat heel vaak op een aantal punten onze tegenstander is. En maar op dit soort punten kunnen we misschien wel goed vinden met een aantal partijen. Dan nou, laten we hopen dat we de macht van CDA, Partij van Arbeid en VVD op dat punt een beetje kunnen breken. Dus we. Kunnen we nog steeds een soort van bestuurlijke vernieuwing verwachten voor D66? Het, het, het bedoel, wij zeggen, kijk, wij zijn een sociaal-liberale partij. Eh, onderwijs, hervorming van de economie, dat soort dingen staan nu veel meer voorop. Dat vind ik ook belangrijk. Ik ben ook bij D66 gegaan juist vanwege die onderwerpen. Sociaal-liberaal, eigenlijk de liberale onderwerpen. Eh, maar het, het openbreken van eh, de democratie, het openbreken van de ingesleten patronen, dat hoort nog steeds bij ons. Het staat niet bovenaan onze folder, eh, Maar eh, we vinden dat nog wel. Wat ben je nou? Ben je een sociaal-liberaal of een liberaal? Nou, ik ben een liberaal. Alleen uh, de VVD heeft dat woord natuurlijk in het verleden een beetje gekaafd. Maar als je kijkt hoe weinig hervormingsgezind en echt liberaal de VVD nog is, durf ik mezelf gewoon liberaal te ja, noemen. Kijk, we willen de hoofddoeken verbieden. Ja, bijvoorbeeld. Toch? Ja, dat ja, is ja. wel modern. Wat vond je van het voorstel van Janine Hennessel, onze ja, uh, prikkelpop? -hover? Prikkelpop. <lacht> ja, de, ja, de, dat is man. Ja, ja. ja, ja. Ik, uh, ik vind heel goed dat uh, dat, dat debat ge wordt gevoerd. Um, uh, het is echt een ja, de, de nee, vond boven... je van dat voorstel. Kijk, dat een ja, debat dat ze het goed niet is echt dat een, een debat voorstel gedaan en Ze Heeft gezegd er moet een debat worden gevoerd daarover. Nou, dat ja, vind ik ook. Dat vind Vindt iedereen, Vindt iedereen. Nee, maar ze is uh, voorstander van dat er in de stadhuis geen, geen uh, re uh, religieuze uh, ja. kleding of kettingjes of, of sieraden of, of dat soort hè, dat er geen kruisjes worden. Ja, dat vind zijn. ik. Dat vind ik. Dat vind ik allemaal niet zo. Ik bedoel, ik heb helemaal niks met religieuze symbolen persoonlijk, maar en ik vind dat ze ook absoluut niet kunnen bij een politieagent of bij een rechter. Maar ja, iemand die uh, volstrekt geen leidinggevende positie heeft niet over jou beslist. Uh, en die dan een kruisje om zijn nek heeft. En, uh, er is een keer een hele rel geweest in Amsterdam dat een uh, tramconducteur een kruisje om zijn nek had en dat dat niet mocht. En dacht van, nou ja, jongens, kom op. Nou, het probleem was toen omdat uh, er wel vrouwen met hoofddoeken uh, uh, op de tram zitten en dat is dan geen probleem. En een kruisje is wel een probleem. Nou, maar dan vind ik het dus allebei kunnen. Denk ik van, ja. Of Kijk, allebei niet. Ja, of allebei niet. Maar ik vind... Je moet pas op iemand... Kijk, ik ben een liberaal. Dus ook dingen die ik zelf uh, niet zou dragen... of die ik zelfs, waar ik zelfs van schrik soms. Hè, want als je soms de uitdossingen ziet op het hoofd van mensen... dan schrik ik daar zelfs wel van. Alleen, mensen hebben vrijheid. En je hebt ook het recht om dingen te, te dragen... die je soms ergerlijk vindt. Uh, of andere mensen ergerlijk vinden. Dat is liberaal. Behalve als je op een plek komt waarin je over mensen gaat beslissen. Uh, ja, dan, dan vind ik dat dat af moet. Maar is dat niet... Uh, een een uitleg van het liberale gedachtegoed. Want je zou ook kunnen zeggen, scheiding tussen, kerkers, ja. he, tussen kerk en ja. staat... dat is het ja. liberale dat, gedachtegoed. Dat vind Want, ik, ben he ik helemaal met je eens. Oh, alleen, ja. alleen waar precies die scheidslijn ligt, daar kan je een debat over Neutraliteit. hebben. Neutraliteit. In, in Engeland heb je daar politieagenten, die hebben uh, wel hoofddoekjes. En wel, nou, dat vind ik dus niet kunnen. Ik vind dat ze daar te ver zijn doorgeschoven. Ja. Um, dus bij rechters en politiemensen absoluut Keppeltje niet. Kappeltje kan ook niet. Ook niet. Nee. Uniform. Um, uh, maar op het moment dat jij achter een balie zit of een schoonmaakster bent... dan denk ik van ja, dat is niet de staat. Dat is, je werkt voor de staat, maar ja, dan, moet je dus, dan, dan moet je wel heel ver gaan afdruipen. Uh, waar je dat dan allemaal moet verbieden. En dat vind ik wel als liberaal iets te ver gaan. Maar het is een goed debat om te voeren. Ik weet nog wel, een paar jaar geleden hadden we in de Tweede Kamer een debat over... hoe ver ga je nou in het faciliteren van hoofddoekjes. Toen werd er gezegd, nou ja, een sipier in een gevangenis... die mag wel een hoofddoekje dragen bijvoorbeeld. Uh, nou, als je dat vindt kunnen, moet dan... Dat in hetzelfde uniform als uh, de, de andere cipiers. Nou, je kan als werkgever zeggen, ja dat moet. Maar moet je dan het hoofddoekje als werkgever betalen? Oh, oh, tot ja. dan toe Zoals gebeurt. bij Dirk de van den Broek. Uh, gebeurt. Ja precies. Nou, Ik vind, als Dirk van den Broek dat doet, dat is prima. Maar dat is privaat, hè, dat is in het bedrijfsleven. Maar ik vind dat de overheid niet moet betalen voor een hoofddoekje uh, binnen een uniform. Maar wij uh, betalen toch ook voor Korans die, ze, die we daar uitdelen in de gevangenis? Nou, volgens mij wordt dat niet betaald door de overheid. Dat wordt betaald door allerlei andere stichtingen. Maar ik vind dus daarin moet je echt een principieel debat voeren. van wat je wel doet en wat je niet doet. Hey, dus nou dat wilde, debat vind ik heel goed. Nou wilde Janine Hennis dus een debat voeren. maar ze mag zelf niet meedoen. Hoe werkt dat nou bij jullie in Den Haag? Ja, ja dat is altijd wel een hele worsteling tussen woordvoerders. Um, Waarom? Ja, nou ja, ik geloof dat zij voor de justitie is. En, en je hebt uh, de woordvoerder Integratie. en die gaat dan het woord voeren. Ja, dat is een beetje... Maar dan komt dat liberale ook een beetje in het gedrang. Zou dat bij je jullie ook kunnen? volksvertegenwoordiger, je zegt iets, je, je vindt ja, iets. Ja, bij ons ontzettend Een het ook gewoon een verdeling tussen, een verdeling tussen uh, portefeuilles. Ja, ik vind zelf dat um, um, een van de grootste... Uh, uh, uh, ja... Problemen in Den Haag is, vind ik, binnen de politieke partijen... is dat er natuurlijk ook verschillen binnen politieke partijen zijn. En dat die heel weinig aan de oppervlakte komen. Dus ik, vind, ik zou het bij bepaalde debatten heel goed vinden... als er meerdere woordvoerders van een partij zouden zijn. Nou, dat zit niet in de structuur van de Kamer. Dat wordt heel erg afge afgehouden. Ook in fracties is dat onbespreekbaar vaak... Uh, maar ja, ik zou dat eigenlijk wel goed vinden. Waarom zou zij niet aan het debat kunnen meedoen? In alle partijen heb je wel vleugels. en alle partijen heb je wel verschillende inzichten... Ja. over bijvoorbeeld dit soort beetje principiële debatten. Ik vind het goed dat die, dat die dingen kunnen klinken... zonder dat dan de media vervolgens er weer opstuiven. van oh, er is verdeeldheid of ruzie. Nee... Dan moet je ook laten zien en er ook de ruimte geven... dat het debat mag zijn in partijen... en dat het niet direct verkeerd wordt uitgelegd. Een van de dingen die ze ook zei, van, uh, die vrijheid van godsdienst... dat is eigenlijk overbodig. Wat ja, vind jij? Intellectueel, hè, gewoon abstract gezien, uh, is dat helemaal waar. Ja, vrijheid van meningsuiting. Als je een, een, een Geloof is ook maar een mening. Precies. Uh, en een politieke overtuiging is ook mening. Dus dat hoeft niet allemaal apart op te schrijven. De nee. vraag is een beetje... Um, of je daar nou heel veel tijd in moet gaan besteden... om dat dan weer uit de grondwet te gaan halen. Maar ik vind... Uh, bedoel, dan, moet, dan moet je weer allemaal wetten in die gaan dienen. Die, die, die dat is allemaal heel erg tijdrovend. En... Daar worden jullie voor betaald, toch? Daar worden we voor betaald, maar er zijn ook wel belangrijke dingen. Maar ik vind principieel... Uh, dat een geloof niet meer mag worden behandeld... niet beter mag worden behandeld dan een andere mening. En dat zie je vaak? Dat zie je vaak. Bijvoorbeeld, uh, je hebt nog steeds in ons uh, strafrecht... Het, uh, het wetje wat ooit de opa van de huidige minister ja, Donner heeft bedacht. Was he? Blasfemie. Godslast smalende. godslastering, ooit in 1932 Mooi, ingevoerd. Um, overigens in de strijd tegen de communist. Um, dat was toen de reden waarom het werd ingevoerd. De goede oude tijd. Ja, precies. Ik zie het al. Ik zie jullie al glunnen. Nou, ja, ja, ja wij vloeken nooit. Het is opium uh, voor het volk. Precies en dat. Dat, is het. dat was de gedachte. En... Um, nou ja, en, en dat wetje dat is ooit in onbruik geraakt na Gerard Reven... maar wilde de huidige donder weer een beetje oppoetsen in 2004... na de moord op Theo van Gogh. En, ja, en daarmee, dat was dus eigenlijk een symbool, werd dat... van dat godsdienst meer beschermd moest worden dan andere meningen. Ja. Nou, dat vind ik onzin. Dus ik heb ook een wetsvoorstel ingediend om dat wetje te, te schrappen. Omdat ik vind dat dat soort uh, voortrekkerij uh, niet anno 2011 kan... Zou jij trouwens uh, gewoon hier op Radio 1 zeggen... dat God een ezel is en dat jij hem van achter neemt? Nee, want dat zou plagiaat zijn. Dat heeft Gerard Reven gezegd. Nou, die is dood, joh. Maak jou het uit. Ja, Maar dat oh, dan ik krijg je een eh, matroos voorzacht eh, die eh, aan. Precies. Die is geloof ik daar heel erg uh, kiel ja, op om ja, de e, auteursrechter te ja, gaan zitten. Ja, ja, die, moet ja. Wat, die moet dat citroentje uitvringen. Precies. Hé, hey Boris, we praten straks met je verder. We gaan eventjes wat anders doen. Hallo, ik ben Jan. Hé, hey, ik, ik, ik ben Jan, ik ben Jan. Ik ben echt dan de be. Ja, het is tijd voor de Janne Met Rob's grote tuinverbouwing trekt hij elke week bij SPS 6. Ja, ik kan niet eens uitspreken, kijk nee. het ook nooit. Spreekwoordelijk volle zalen. Landelijk bekend werd hij eerder, de 60-jarige tuinfutureuus uit Laden. Eh, namelijk met eigen huis en tuin, waarin hij met Nico. Nico. Ja. Die lul, op, die spartamet, ja. hè? met zo'n dus losse los handjes, ja die vuilak, ja. Ja, die zat dan al die wijven. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja dat ja. weet je. Ja, ja. ja, dat weet ik. Ja. Ja, voor hem had ik wel een soort van respect. Het was wel een Jan, zeker. Ja, ja, ja, dat was wel, ja, een, was wel een Jan. Ja. Maar goed, we gaan het in ieder geval over, gaan gaan we, we, praten, nou niet over nemen. we gaan het namelijk hebben met uh, Rob Verlinden. Goedenavond, Rob. Goedenavond. Alles goed? 60? Ja. Erg, hè? Ja, dat zou je niet zeggen, Rob. Nee, maar dat is wel zo. Maar wat doe je om jong te blijven? Nou, eigenlijk helemaal niks gewoon hard werken, joh. Ja, maar je ziet er prachtig uit altijd Rob, als je zo op je knieën zo in die tuin zit met je vingers nou, in de aarde. Nou, daarom, jongen, dat is gewoon, kijk, en je blijft in conditie door hard te werken, dus uh, dat, dat zal de reden zijn. Maar verf je jaar? hè? Verf je je haar? Ja, dat doe ik een kleurtje erin, maar ik ben er niet eens zo grijs. Oké. Okay. En verf je je snor ook? Ik heb helemaal geen snor, jongen. Hé, nee, Jan, je moet wel kijken naar SBS. Ja, jij ja, toch... ja, je valt door de mand. Ja. Rob, jij hebt toch een snor? Nou, Had... dat is al heel lang geleden. Oh, dat is toch een tijdje. Het was nog in de tijd jouw service geleden. salon, volgens mij hoor. Ja, naar mij kijk ik gewoon naar de oude plaatjes van vroeger. Nou, wat we ja. eerlijk zijn, Rob. Als ik zou weten hoe jij uh, in eigen huis. Oh, dat doe je dan ook weer niet meer. Nee, nee, ben je die loopt inderdaad. Je loopt echt behoorlijk achter. Als ik jouw programma zou kijken, Rob, dan zou er toch ook iets meer me aan de hand zijn. Hè? Dat is een frisse jonge kerel gaat kijken hoe een andere kerel uh, een vingerplant in de grond douwt. Dat, ja, is toch ook niet helemaal. Uh, Ofwel? Nou, dat is je Je mag kijken wat je wil. Ja, maar ik ben niet helemaal je doelgroep, toch, Rob? Nou, dat weet ik niet. Als je van thuis zou had, waarom zou je dan niet de doelgroep zijn? Ah, je hebt gelijk ook. Rob, maar dan kijken toch voornamelijk vrouwen. Kom op. Nou, ik denk inderdaad dat het heel veel vrouwen zijn. Ja, precies. Ja, die volgens mij gaan we dat gekke spelletje even doen, Jan. Rob, wat we gaan doen is het volgende. We gaan even kijken of jij een echte Jan bent of een Johan. Nou, ik zal je het concept even uitleggen. En Johan wil je niet zijn. Ja, precies. Johan wil je niet zijn. Een echte Jan wel. Begrijp je? Nou, ik begrijp het niet, maar ik ga het zelf zien. Precies. Zo moeilijk is het concept, geloof ik niet. Je hebt zwart en wit en je moet kiezen voor wit. Ik moet kiezen voor wit. Nou, dat is wat. Twintig keuzevragen, vijf punten voor vragen. en dan gaan we kijken of je, ja, of je nou eigenlijk een, ja, of het nog wel zin heeft... de rest leven? van je leven. Ja, dat is erg. Hè? De rest van mijn leven zelfs. Ja. Als Johan wil je niet door het leven, Rob, maar dat merk je vanzelf. Nou, laten we, laten we gewoon maar beginnen. Rob, afro surfersalon salon of eigen huis en tuin... Um, en dan moet jij kiezen, hè? Ja. Moet ik kiezen, ja. ja nou, Jan de, zei een of. Uh, eigen huis en tuin. Oh kijk, D66 of VVD? Hey, dat is ook een moeilijke zit, Nou, dat doe ik VVD. Planten of bloemen? En planten. Ja, planten. Schaatsen of voetbal? Eh, uh, nou, ik vertaal het je, Ruk, dus doe dan maar voetbal. Ruk, Ruk, Ruk. ruk, ruk. Wat vind jij goede ja, sport ja, ja. dan? Hé? Jij... Hé? Ik, ik, ik heb vroeger een wielrennen gedaan, dus dat vond ik Oh, wielrennen. Leuk. Ja, dat vinden we ook wel goed. goede ja, sport. Ja, dat vind, ja, ik dan doe we doen we hem even overnieuw, Rob. Turnen of wielrennen? Wielrennen. Heel goed, Rob. Heel goed. Christelijk of atheist? Nou ja, dan atheist maar. SBS6 of RTL? SBS6. Nico Swinkels of Rob Verlinde? Uh, laat ik het maar op Rob Verlinde houden. Ja, natuurlijk. Uh, spreek je Nico nog wel eens? Nee, ik spreek Nico niet. Jullie zijn geen vrienden? Nou, dat heeft niks met vrienden te maken. We waren collega's en, en, en, en hij woont in Spanje en ik ben hier gewoon aan het werk. Ja, zijn jullie, zijn, zeg maar. jullie zijn geen vrienden dus? Nee, we zijn inderdaad geen vrienden. We waren collega's, zeg ik net. Nee, maar omdat je zoveel met elkaar omgaat... dan kan je vriendschappelijke gevoelens voor elkaar krijgen... en die nee, zijn nee, niet nee, opgebloeid. Nee, nee, nee. He? Er is, er is niks opgebloeid. Nou, zonde, man. Heeft had het ook mee te maken dat hij aan al die meiden ging zitten de hele tijd? Of, of, uh... Nee, nee, nee, nee, nee. Dat heeft er niks mee te maken. Nee, er zal Rob even jaloers op worden. Jan, kom op. Oh ja, daar, daar, ja. Daar, daar, daar heb jij geen probleem mee, toch? Laten we even toch? doorgaan. Uh, van Jolo of Rob Hoogland? Van Jolo of Rob Hoogland? Ja, Rob Hoogland. Nou, ik, ik ken ze allebei niet. Van, van Jolo is het gekkie van Joop.nl en Rob Hoogland is de columnist van de Telegraaf. Nou, ik heb het wel altijd een ogen pet vanop... Dus maar laten we het maar Hoogland houden dan. Nou, je kiest nou, je wel weer goed, hoor. Ja, op, gewoon op gevoel, hè? Ja. Principes of macht? Uh, nou, toch voor principes. TV kijken of seks? Wat een kutvraag is dat. Hou even Voor ons wel. Jouw zaak wordt het dan een kontvraag natuurlijk. Wel Hield je nou op TV kijken? Ik het wel op TV kijken. Cocaïne of bier? Biertje. Er staat hier nou, Groene vingers of bruine arm? Ik heb groene vingers. Monogaam of vreemdgaam? Nou, modegaam hoor. Echt waar, op? Ja, laten we dat, nou, laat we dat we zo houden, ja. ja nee, maar lieg erop. je nou of niet? Hé? Lieg je nou of niet? Ik lieg niet, modegaam, zeg ik toch? Ja. Oh, nou, ik wist niet dat je, dat je kwaad werd. PSV of FC Utrecht? Nou ja, ik hou niet van voetbal, dus dat maakt mij niet uit. Maak nou een keuze. Na PSV. Hé? He? Je, je, je hebt toch een Utrechts accent, of ben ik dan gek? Nee, nou, eh. nou ja, ik nou, ben gek, ik begin Utrecht. Nee, nee wat, wat, wat, wat, wat, is, is dit een larens accent dat erop heeft? Het nee. laren, dat, dat is eigenlijk een, een, een, een, ja, een onderdeel van Amsterdam. Ja, precies. Het, uh, ge Klinkt gewoon maar Amsterdam. Maar zeg eens achterlijke gladiool dan. Achterlijke gladiool, kan ik wel zeggen hoor. Klinkt maar gewoon Utrecht. Nou, we gaan even door. Mark Rutte of Job Cohen? En Mark Rutte? Afvallen of accepteren? Afvallen? Ik, ik accepteer dat, ik hoef niet af te vallen. komt dat dan? Nou, omdat ik, dat ik namelijk, ik ben, ik ben niet erg zwaar. Zit je veel in de sportschool? Helemaal niet. In de sauna? Nee. Nou ja, euh, gefeliciteerd, dat is wel fijn, toch op jouw leeftijd. Maar. Ja, goed hè. Rob, Twitter of e-mail? Uh, e-mail. Schuin afsnijden of zo in de vaas? <tie> nou, gaan we schuin afsnijden. Slaan of schelden? Nou, ik ben eerder voor het schelden dan. Turken of Marokkanen? Jezus, dat is een vraag. Uh, ja, natuurlijk of mijn dat doet dat met Turken. Waarom doe je dat dan? Omdat ik dit gewoon een hele stomme vraag vind. Ja, nou had je zou kunnen zeggen. donderop met die kutvraag, er geen antwoord op. Oh, oh, nou, dat heb je niet gezegd. Ik moest een keuze maken. Ja, maar ja, ja. Rob, je luistert toch niet naar ons? Ben jij nog gek? Nee, ja, nou, In vrije eigenlijk, wereld op. Eigenlijk is het gelijk. Het is een kutvraag. Nou, dankjewel. Nou, dat, dat zijn vijf bonuspunten voor jou, Rob. Dat is gewoon. Uh... Hey, Rob, maar we hebben goed nieuws voor je, denk ik. Ben je een echte Jan of een Johan? Wat denk je? Ik, heb heel, ik, ik weet niet dat het grote verschil is. Ja. Uh, jezus. Ik denk dat ik een echte Jan ben. Ja, dat heb jij ja, niet zomaar. Je heb, heb jij op school vroeger wel eens een uh, acht gehaald? Ik heb meerdere keren 8 acht gehaald en nog wel Voor zingen? Voor zingen? Nee, <laughs> jongen, voor zingen dat kan ik nooit een acht halen. Ja. Maar uh, je hebt voor uh, de echte test gewoon een vette acht. Rob, goed, je bent zo. een echte Jan. Het is ja, gerust hier, man. Valt je mee, hè? Nee, ja, we niet te hadden niet anders geloven. verwacht. Oh, ja, nee, we hadden niets anders verwacht. Ja, nee, niets anders verwacht. Goed, goed zo. Hey Robby, uh, ik hoor aan je dat je er helemaal blij mee bent. En dat je het hartstikke leuk vindt dat je een echt het jammer bent geworden. Uh, het is feest. Ik denk dat jij morgen een paar uh, extra viooltjes de tuin in pleurt. Uh, ik wil je hartelijk danken voor je medewerking. En uh, de groet aan Nico. Oh nee, uh, niet de groet aan Nico. Die zie <laughs> nee, je niet meer. Nee, ja, precies. Hey, Rob de Massel. Bedankt Rob. Oké okay, jongens. Doei. doei. Hoi. Hoi. Ja, de muzieksuggesties komen vanaf van Boris van der Ham en laten we zeggen dat is niet allemaal mainstream. En dit kozen de bezoekers van EchteJanne.nl op nummer 4. We niet te zijn. Zo. We gaan, hard, we gaan strak weg in de Jan. anders is Niet te verdonken. Die heeft het waarschijnlijk uitgezet. Ja. Nou ja, is maar misschien beter ook. Uh, dit, ja, dit was Piano van Erik Erik Price. Jij ja, moet, ja, moet het maar even zeggen. Uh, het is Prits hoor. P Piano. Dit is Erik Prits. Erik Prits? Ja, niet is dat zo? Ja. Oh, Nee, ik Prits. Dat, dat, zegt jaren onze verkeerden. Verkeerden. dat zegt onze huid. Mijn nee, nee, excuses, dan ja. heb ik dat al jaren verkeerd gezegd. Dat, dat zegt de man achter het kunstspel. Oké. Ja, en die weten heel veel van. Dan, dan is het zo. Nou, nou Piano van lekker. Erik Prits. Was het? Erik <laughs> Prits, ja. Lekker nummertje. Ik vind het wel een lekker nummer. Ja. Ja. Dan jij hierop, in de clubs... Nou, ik ga niet meer zo heel vaak uit. Maar nou, als, als ik als uitga het... dan, dan, dan, en dit komt langs, dan ga ik wel uit mijn dakje. En dan stamp je er dan een lekker sociaal-liberaal pilletje in? Nee, nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik ben echt oh. heel erg... Uh, ik heb wel eens gebloot in mijn leven, maar dat is ook alweer een tijd geleden. Maar ik ben helemaal niet van de roesdingen. Nee, dus dat heb ik nooit gedaan. Ik, heb er wel, uh, ik ben er wel woordvoerder op in de Kamer, onder andere drugsbeleid. Dus We ik weet je praat over zaken waar je geen verstand van hebt. Op dit punt uh, maakt een delen, ja. Ik ben niet een ervaringsdeskundige. Nee. Nee. Nee. Dat is wel een probleem, hè? Dat je dan in je portefeuille drugsgebruik hebt en dat je dan... Ik heb wel eens gebloond. Ja, nou ja, goed. Je vrouw? Als je... Als je... Nou ja, je kan zoveel dingen in de kamer woordvoerder op zijn... en waar je Ja, maar dan daarom zelf is ook zo'n bende daar. Nou, oh, dat, ja, dat is het. Dat het wel. is het. Te, te weinig praktijkervaring. Ja, nou ja, op dit punt is het ook wel goed om te zien... En maar dat, uh, we uh, hadden hier in de eerste uitzending Direct Samson... te vroegen, wat, wat doe jij in de kroeg? Maar jij komt toch wel nog gewoon in kroeg, hè? Want jij ja. kwam dan nou nooit meer. Maar ja, een beetje gisteren snuif. Gisteren Ja, Borg van der Ham van uh, D66, ja. moeten we even zeggen. Ja, ja. want we beginnen zomaar met je te praten. En die mensen denken, wie van wie is die vlakke stem? Is het zo'n vlakke stem? Dat nou, nee, is wel hoor. Is dat zo? Nou, er zit geen intonatie in, Boris. Nou, dan ga ik daar eens even aan werken. Ja. Nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, dat komt omdat je net zei dat ik heel erg plat praat. Ja. Kijk, ik, ik, oh, ik, ik, dit ik, ik, is een fitty. Uh, uh, uh, uh, ja, dit is uh, uh, ja, een fitty. Uh, uh, oh, dit deed gewoon een bitchfight. Ik zei dat hij een beetje een platte, platte toon had. Ja, nou dat klopt. Nou, ja. vrienden voor je leven. En jij een, en beetje de vlak, een, beetje vlak, een beetje een vlak, beetje een beetje zeggend, Een beetje een D66 ah, stem, man. Boris. Hé, hey, Boris, nou staat ja. de wereld in brand. Ja. En waar, waar had jij vandaag wel een fitty over? Nou. Het slachten van V. Ja. ja, wat ja, was, wat was het dat? Wat een gedoe. Robert ja. Baruch, ja, wat, Ruben Vis. Ja, dat dat, dat, dat lijken mij een dat Joodse namen ja. trouwens. Ik ken ze toevallig, maar het zijn Joodse namen. Ja. Maar uh, waar ben je nou in godsnaam mee bezig op de zondag? Ga leuke dingen doen met je leven. Ja, ik zat uh, mij voor te bereiden op een debat morgenochtend. Want ik uh, moet morgen debatteren over het hoger onderwijs. Ja, van 10 tot 6. Uh, precies. Ja. En, um, en dan zit, staat alle computers wel aan. En toen ging het even over um, een wetsvoorstel van de Partij van de Dieren. Um, van de Esther, Esther Ouwehand. Ja, daar zijn wij dus voor. Een, ja. vri een vriendin ja. van de show, zeker. Ja, zeker. En, uh, begreep ik. en die hebben een goed wetsvoorstel ingediend... om dat onverdoofde ritueel slachten te verbieden. En ja, dan krijg je... Uh, wat orthodoxere moslims en wat orthodoxere joden die zeggen ja, dat kan niet en dat is uh, in, in strijd met de geloofsvrijheid. En ik zei, nee, dat is onzin. Ik uh, bedoel, uh, zo'n 3000 jaar oude slagmethode wat betreft de Joodse slag ja. zeg maar, dat moet je toch niet meer van toepassing laten verklaren op uh, slagpraktijken in, uh, in 2011. Maar toen hadden ze geen verdovende middelen. Uh, precies. Ja. Uh, en zo hadden ze ook misschien wat minder ideeën over hoe je met dieren omgaat. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk heel logisch dat we dat aan banden gaan leggen. Maar zei niet. En dan kom ja. je in een kansloos Discussie toch? Ja, en dan ja, nou ja, je dan komt of, een beetje de in de als je de, de... Hennis-discussie vrijheid ja. van godsdienst, ja. Maar goed, zij kunnen nog altijd um, hun vlees ergens anders vandaan halen. Ja, maar wat dat is nou weer raar van jou. Ja. Jij zei: gaat dan maar in het buitenland halen. Dus hier moeten we netjes met onze dieren ja. omgaan, maar uit Duitsland mag je ze wel halen. Ja, nou, er zijn steeds meer landen gelukkig die hetzelfde, hetzelfde ja. wetten willen maken ja, nou, kijk, als in Nederland. Dit, dit is een draai. Uh, dus uh, ze moeten zich ook realiseren. Nee, dit is niet een draai, maar dit is gewoon. He, dat is één van de redenen. Ja. Ja. En die Duitse geitjes vinden het ook niet lekker om er in een keer zo te nee, chakra. Dit is gewoon geen kerncentrale in. Nederland. Erbij, maar we halen het nee. wel uit Frankrijk. J Jannen, helemaal eens. Uh, point so. taken. Oh, nee, maar <laughs> absoluut waar. Ik bedoel, het is niet een, het sterkste argument op, op dit moment. Uh, want inderdaad, als zij het ergens anders vandaan gaan halen, dan, uh, dan is daar het dierenleed nog steeds ja. aan de orde. Maar um, zij moeten zich ook realiseren dat in steeds meer landen uh, dit soort wetgevingen er gaat komen. Dus dat ze zich ook achter de oren moeten krabben. Om te zeggen, ja, zullen, moet moeten dat nou op deze manier. Heel veel, overigens, heel veel liberale joden en ook heel veel moslims, die eten ook heel veel niet-halal vlees. Ja. Of niet koosjevlees. vlees. Uh, dat is vaak met liberale gelovigen. Die doen er niks meer aan het geloof. Nou ja, die doen niet meer aan dat soort rare, rare gebruik. Of rare gebruik, ik noem ze raar. Uh, voor hen zijn ze heel belangrijk. Maar we moeten in ieder geval de wetgeving zo maken... dat we niet uh, uh, mensen of dieren uh, ermee vallen. Is dit uh, misschien een beetje vergelijkbaar met de burka-discussie? Dat het om zeer beperkte ja. aantallen gaat. Ja, het gaat inmiddels in Nederland wel over hele beperkte aantallen, dat klopt. Um, maar um, je moet op een gegeven moment wel een beslissing nemen. Hè. Gaan we hier ervoor zorgen dat we hier heel veel. Er wordt op zichzelf steeds meer uh, hier halal um, en, um, en koosje geslacht, vooral halal geslacht. Dat is een industrie die ook kan gaan groeien. En wil je dat faciliteren als Nederland, wil je dat nou niet? Dus je moet daar wel op de bij zijn. Dus daar gaat zijn. het om. Ja. We willen geen exportland worden op nee. dit gebied. Precies. Okay. Maar jij ja, ziet toch dat het. Een beetje dat het de tijd voor nu is dat we terug proberen te dringen... dat de overheid eh, eh, alles maar toestaat wat met religie, religie te maken heeft. Nou ja, je moet moeten gewoon een goede balans in vinden. En kijk, het punt is een beetje... heel vaak wordt religie in Nederland... dat is ook wel, heeft ook iets te maken met de geschiedenis van Nederland... wordt gezien als een collectief iets. Hè? Dus je mag als groep een religie beleiden. En zoals als ik als liberaal de vrijheid van godsdienst zie is dat het een individueel recht is. Dus ja. jij mag geloven en vinden en zeggen wat Iets je wil. thuis. En thuis. Precies, maar je mag het ook op straat doen. Als jij in je kleder draagt of op de straat wil gaan, ga je gang. Maar op het moment dat jij dat aan anderen gaat opleggen... sterker nog, eh, op een gegeven moment moet je ook ophouden... met het je kinderen eindeloos op te leggen. Die moeten ook zelfstandig zijn en eigen keuzes kunnen maken... Uh, op het moment dat je er maar uh, dieren je... mee lastig valt... dat die bij wijze van spreken op een bepaalde manier geslacht worden... die eigenlijk niet overeenstemmig uh, zijn met de, de, de eisen van de tijd... Ja, dan houdt het op een gegeven moment op. Betekent dat wat je net zegt, dat je je kinderen er niet mee lastig moet vallen... dat je tegen speciaal onderwijs bent? Nee, het is bijzonder onderwijs, hè? Dus uh, dat is, bijzonder uh, onderwijs? Ja. Uh, nee, dat ben ik niet... Speciaal te... bijzonder onderwijs? Dat, dat is nog weer speciaal. Bijzonder speciaal onderwijs. Uh, nou, weet je... Ik nou, vind, ik vind weet het... je, dat zit wel aan elkaar vast. Waarom Absoluut? van mijn belastingcentrum? Absoluut. Dus ik vind uh, dat zeker uh, het onderwijs, het bijzonder onderwijs... Um, hè, zolang we dat nog hebben... Uh, dat dat wel een aantal eisen moet voldoen. Bijvoorbeeld, nee, het is nu nog steeds nee, mogelijk... En het is meer kappen. Ja, maar ja, openbaar onderwijs. Dat als jij niet wil dat, dat ouders, kinderen... Hij is met je eens, Jan. Hij is met je eens. Nee, ik vind, nee, ik ik vind, wel, ik uh, vind wel, wel dat wel. je als het ouders... Ik vind wel dat je als ouders... tot een bepaalde leeftijd... Uh, dat is in ieder geval 18, maar misschien ook wel eerder... Uh, dat je natuurlijk wel invloed mag hebben... op de, op de opvoeding van je kinderen. Want dat, jij hebt ook kinderen hebben begrepen. Nou ja, dan wil je wel zelf invloed op kunnen uitoefenen... hoe je die kinderen opvoedt. Nee, maar goed, dus dat mag het recht hebben. Mag je maar liegen tegen je, je kinderen? Maar, als jij, als jij, als jij, maar, maar ik vind... Boris, mag je liegen tegen je kinderen? ja dat, dat dat een leugentje om best wel ja, zouden kunnen. Maar en, sprookjes en die vertellen. Mag. Ja, dat, dat is natuurlijk ook een beetje een... Ja, ik, ik, ik ben zelf niet gelovig, maar ik vind dat als jij uh, gelovig bent... dat je dat natuurlijk best aan je kinderen mag meegeven. Maar als kinderen op een gegeven moment zelf de keuze maken... om daar anders in te staan, vrijzinniger gelovig te zijn... strenger gelovig te zijn of helemaal niet gelovig te zijn... Nee, maar... dan moet daar een keuze voor zijn. En wat ik het raar vind, is dat wij uh, aan de ene kant zeggen... nou ja, oké, okay, die vrijheid heb je dan... Uh, He, en dat wordt dan ook nog betaald op belastinggeld... dat je dan volgens de scholen nog vrijlaat om bijvoorbeeld leerkrachten te weigeren... alleen maar om het feit dat ze homo zijn of dat ze niet getrouwd zijn. En dan denk ik, ja, je mag zelf je opvatting hebben... maar je mag ze niet op die manier opdringen aan anderen. Dus alleen maar... oh, Zeg het dan gewoon, D66 is voordat er alleen maar openbare lagere scholen zijn. Klaar. Ik vind dat, dat er iets meer kan je je geen zijn geen homo. Dan. Dat kan zei je toch net? Dat zou ik geweldig vinden als zo Ik zou het geweldig vinden als we allemaal op dezelfde scholen zouden zitten. Ja. Aan de andere kant vind ik als liberaal. Met uniform of niet? Nee. nee, nee, nee, nee. Um, Maar ik, zou het ook heel, ik vind het ook op zichzelf een mooi liberaal uitgangspunt. Dat iedereen, dat ouders een hele grote uh, eigen rechten hebben om, om een school uit te maar mogen kiezen. is dat nou niet het moeilijke van het hele liberale verhaal? Ben je nou tolerant of, of, of sta je ja. voor vrijheid? En is het een vrijheid als kinderen ja. van zes naar een islamitische lager school gaan met met alle gevolgen van dien, ja. of naar een katholieke of christelijke? Want het is dus hetzelfde. Vader nou, je die... hebt natuurlijk je hebt natuurlijk binnen geloven. Euh, heb je natuurlijk ook wel heel veel verschillen. Hè? Je hebt hele. Ik heb zelf. Op een, ik ben zelf m, een vrijzinnig protestant opgegroeid. Ik ben niet gelovig. Ik ging aan katholieke school. Het waren allemaal. Um, ja, christelijke scholen die juist heel veel vrijheid hadden. die Al deze dingen waar we het nu over hebben, over ja, gewoon oh, Allemaal die deden. Uh, je hebt een klein groepje scholen die heel ja, hardnekkig zijn. Reformatorische scholen, een aantal islamitische scholen. Daar moet je bovenop zitten. Als ze de grens overtreden, als ze intolerant zijn... moet je keihard ingrijpen. Een, ja, een paar maanden geleden of een jaar geleden... is bijvoorbeeld ingegrepen bij het islamitisch college Amsterdam... waar ze eigenlijk die kinderen helemaal niks leerden... over de Nederlandse samenleving. Die is gesloten, heel goed. Um, dus wat dat betreft moet je gewoon streng zijn en er ook voor zorgen dat de kinderen uh, echte uh, Nederlanders worden. En, de, en erbij kunnen horen en ook een beetje weten wat er speelt met alle verschillen die er ook zijn. Ja, dus gewoon allemaal op openbaar onderwijs. Nou, dat, dat hoeft niet, maar ze moeten wel uh, een... een open, Het wel, een, open, een openbare Het wel, houding, Een openbare houding. Ja, maar dat is een persoonlijke ja. opvatting. Ja, maar daar zit je hier ook voor. Nou ja, ik zou dus het wel vinden als iedereen naar dezelfde scholen zou gaan. Maar ik wil dat niet in de wet vastleggen. Wij vrijheid je als zijn. mens. Ben ja, en als Boris. We komen zo bij de mens, mens Boris van der Ham terug. Want uh, ja, we dachten met Rob Verlinden in de Janneby. En Boris van der Ham als hoofdgast. Even aan een special van Echte Janne. Maar helaas, Christa van Velzen kon niet. Dus hebben we uit de SP-stal toch gewoon maar, gewoon maar een hetero-vrouwtje gepakt. Odenhaal. het hoogste gelet, Met Frenske letten. Een hele goede avond Renscal, eindelijk. Goedenavond. Gaat het goed? Nou, ja, eerst even checken. Ik ja, moet trouwens. Ik een e beetje ginnig om de introductie hoor. Maar, ja, ben je toch. Hoe oh, uh, zien jullie dat nou weer? Dat je hetero bent. Ja. Ja, dat, dat heb ik vannacht met je gedm'd. Ja. <laughs> lig jij, jij s'nachts <laughs> over de seksualiteit? Van... Nee. Nee. Ja, de het wordt geen special, stuur je terug met smiley. Of was dat een grap? Ja, nee, dat is geen grap. Nou, nou God, dus we hebben geen special. En voor de rest uh, is het uh, privé. Privé. Buh, buh, buh, buh, buh. Jan Hoest, en ik je... zeggen trouwens ook niet wat we zijn hoor. Nee, nee dat zou Hoe nee. is met je appeltaarten? Hé hey, Jan, ik wil even een leuke vraag ja. stellen. Wil je het even niet doorheen kletsen? Sorry, dankjewel. Hoe is het met je appeltaarten? Nou, die zijn allemaal op. Heerlijk. Nou, dat was hem, Jan. Jij bent weer. Rens. Jij gaat over de inhoudelijke vragen, begrijp ik. Nee, ik... God, wat ben, je, wat ben je aan het katten zich? Hé, hey. gelijk <laughs> wel een nicht. Hé, hey, terwijl Boris van der Ham zich druk maakte om, uh, om een paar koeien die geslacht moesten worden. <laughs> Heb jij natuurlijk heel druk gemaakt om Libië? Nou ja, ik zit daar wel, uh, uh, ja, zit daar wel met gemengde gevoelens naar te kijken. Ja. Welke dan? Nou, ik vind het wel heel ernstig dat, uh, uh, wat er nu gebeurt. En uh, ik vind het ook heel spannend. Ja, maar wat is er gemengd aan? Nou ja, dat we in moeten grijpen in een land. en dat de, de, Ik vind het heel goed dat uh, de Verenigde Naties heeft gezegd... we grijpen in om de burgerbevolking te beschermen. Maar dat dat dan vervolgens moet uh, nou ja, met militair geweld, ja. dat, dat vind ik wel iets heel lastig. En op een ja, vriend van, ja. uh, van allerlei uh, westerse landen? Ja, dat zit er natuurlijk ook wel bij. Van, uh, het is toch een, een regime wat uh, lang getolereerd is. Maar ik vind het wel goed dat we nu niet meer tolereren dat er zo hard uh, ja, ingegrepen wordt op de eigen bevolking. En vind je het ook goed uh, als SP-vrouw uh, dat uh, Nederland mee gaat doen? Hey, bijvoorbeeld de Haarlem, die ligt daar te dobberen in de Middellandse Zee. Nou ja, we kunnen uh, toch meehelpen? Misschien uh, wat F-16 ja, ja. sturen? Er bestaat een beetje een idee dat wij altijd tegen militair ingrijpen zouden zijn. Wij zijn een partij die altijd serieus kijkt naar verzoeken die we krijgen uh, om missies te steunen. En we hebben in het verleden ook meerdere missies ook als politieke partij gesteund. Om en steunen jullie deze? Maar er is geen verzoek. Nee, ja, als die klinkt, er komt... Het, nee, maar het klinkt heel procedureel. Kijk, als het ja, precies. Is, als die er komt... Is, is, uh, nou ja, dat, dat ligt aan het verzoek. Hé, hey, maar al die, uh, die militaire materiële, of al dat militaire materiaal dat is toch helemaal versleten? Dat, daarom moesten we toch weg uit Afghanistan, of niet? Nee, maar het zou heel goed kunnen zijn dat wij inderdaad gevraagd worden om te patrouilleren met schepen. Daar ja, precies, binnen. die varen niet in Afghanistan, daar heb je nee. een punt. Ja, nou, en, dat, dat, en als we dat dan aankunnen, dan is het wat anders. Maar er is nu geen verzoek. Er is wel een, een artikel 100 brief, zoals dat ja. nu heeft gestuurd, van en als, we wachten het verzoek af. Nou, en dat als dat verzoek dan komt, klinkt een beetje CDA dit hoor. Ja, nee, maar ik kan er geen aanspraken over doen. Want voor hetzelfde geld zegt Amerika, we hebben Nederland niet nodig. Nee, maar nou, maar, maar Lenske, niet, als, als over twee dagen die brief komt... of uh, de fax, of misschien wel een e-mailtje... van, uh, joh, doen Tweet. jullie mee, dan heeft de SP er toch wel al over nagedacht. Jullie hebben toch wel al een standpunt van... zijn we voor of zijn we tegen? Of doen jullie dat gewoon een beetje ad-hokkerig? Nee, het ligt heel erg aan het verzoek wat, wat, wat er is. Als je nou, wordt verzocht, zet heel je legerapparaat in voor een offensieve oorlog, dan zeggen wij... nou, dat is niet het VN-mandaat, dus daar doen we niet aan mee. Oh, als, zo. zo. Zo ligt dat natuurlijk. Jij wel. krijgt nu geen Janine Henners-achtige problemen, hè? Dat je buiten je portefeuille zit te praten. Nee. Ongelukkig. Nee, bij de SP mag iedereen alles zeggen. Ja? Ja. Wat vind je van... Uh, ben, je, ben je ook treurig over meneer Hommen... Nou ja, meneer Homme heeft het volgens mij niet zo slecht. Dus Wie, meneer Homme is uh, de ING-baas. ING uh, Mr. Ja, Bonus. Ja, de ING-baas. Ik, ik, ik bedoel, je mag niet oproepen tot een bankrun in Nederland. En ik maar dat ga je toch geen, doen? Ik heb ook geen rekening bij de ING, maar als ik hem had gehad, dan had ik hem weggaan. Waarom? Nou, ik vind dat gewoon, ik vind dat gewoon niet kunnen. Schofterig. Je, je, ligt, je ligt aan het infuus van, van de Nederlandse staat. Dames en heren, jongens en meisjes, het wordt weer tijd voor, uh, u kent het wel, het is wel de echte... de SP roept op tot een bankrun bij de echte Jan. <middels> Ik moet eerlijk zeggen, de vorige keer dat iemand dat deed... die, die, die, die Pieter Lakenman ja, die is, is de... een stuk lelijker dan jij... Maar uh, uh, ik ben toch blij dat, uh, nou, dat het hier gebeurt... en dat je dat bijvoorbeeld niet in het oog hebt gedaan. Dames en heren, jongens en meisjes, de SP roept op... haal uw geld terug bij de ING, want het is kapitalistisch tuig. En die hommer, die krijgt 1,25 miljoen euro... omdat hij eigenlijk zijn best heeft gedaan. Dus dat heeft hij gewoon verdiend. Nou ja, goed. Ik, ik vind het absurd dat je gewoon je jaarsalaris zo'n beetje, Verdubbeld. 2 miljoen of zo, uh, uh, krijgt als bonus, terwijl je gewoon nog 5 miljard moet terugbetalen aan de Nederlandse staat. Ja, dat is gek. Geen... En vervolgens zeg je tegen de, tegen de medewerkers, ja, maar aan jullie pensioen gaan we even niks uh, doen. Ja, dat kan gewoon niet. Kijk, en, en um, ik vind het ook tegen de afspraken. Uh, uh, minister uh, uh, De Jager heeft vandaag gezegd... van. Uh, Voortaan gaan we het anders doen eigenlijk, eigenlijk mag het nu wel, maar ik ga het voortaan anders doen. Ja. Ik vind dat heel goed dat u dat heeft gezegd. Um, maar het zat, het, het, dit is natuurlijk absurd. En wat jullie nou zeggen dat ik oproep tot een bank... Ja, nou, dat heb zelf gedaan. Ik heb op. het ook gehoord. Ja, ja, ja, we, ja het, gehoord, ja, ja, het is er wel. Nee, nee, nee, ja. nee, ik heb gezegd, als ik mijn geld er had, zou dus ja, ik het weghalen. Ja, maar ja, dat, dat, het is, niet, dat is niet, dat is niet handen oproepen handen. tot een bank. Het is alleen oproepen dat iedereen zijn geld weghaalt bij de bank. Mijn geld staat daar. Ik zit midden in een uitzending nog anderhalf uur. Ja, Je hebt toch internet ja. voor je, Jan? Ja, Trek het eraf, joh. Als er luisteren. Lekker dus. bezig jij, hoor. Als er mensen luisteren, nou, reken maar dat je morgen op je laarzen krijgt. Nee, bij de SP <lacht> mogen ze alles zich, Jan. Nee, maar een bank, oproepen tot een bankrun. Uh, ja, dat kan eigenlijk niet. Hé, hey, maar uh, kernenergie, doen ja. we ook maar meteen even. Ja. Je hebt Want, wel, we uh, horen jullie helemaal niet. Over, over kernenergie? Nee. Ja. ja, we horen uh, GroenLinks, met uh, Groen. Uh, we horen P van de A van, uh, ja, en daarom moeten wij ook geen kernenergie. En de SP was mooi zachtjes stil. Nou, ik vind dat je dat je veel alternatieven hebt voor kernenergie en zolang je nog met de afval zit en met zulke grote problemen als er iets gebeurt, dan moet je er zeer, zeer serieus over nadenken of je dat wel wil. Maar ik ben niet principieel tegen kernenergie. Nou, nou. En dat is ook echt een partijlijn van ons. En weet je wat het ook is? Ja, natuurlijk. Je zou wat anders beweren. Kom op. Nee, nee, maar weet je wat het ook is? Uh, wat er nu gebeurt, is allemaal heel spannend in uh, Japan. En ik vind Best ook dat het wel heel. Ja, maar het is heel erg verstandig dat wij nu allemaal in Nederland en in Europa gaan kijken hoe zit het eigenlijk met onze kernreactoren. Uh, uh, en dat die allemaal zo'n stresstest krijgen, zoals dat heet. Ja. Maar je moet niet, uh, als er zo'n ramp gebeurt, meteen uh, op de havenbok springen en dan zeggen, dus het kan niet. Geen Lisbeth van Tongeren taferelen bedoel je? Nou ja, zij mag doen wat ze doet. Maar ik vind het wel heel verstandig dat wij gewoon kijken en, en, en de steun aan, aan Japan geven voor hulp. Hè. Uh, ze hebben daar gewoon ook gewoon een, een humanitaire crisis. Daar hebben we het helemaal niet over op dit moment. En dat nee, we klopt. daarnaar kijken hoe we dat kunnen helpen, dat vind ik ook heel erg verstandig. Hey, nog één slotvraag. Ja. Heb je ook nog wat leuks? Ja, het klinkt allemaal zo, zo, zo geen leuk weekend gehad. Nou ja, die appeltaarten, dat was best wel leuk. Ja, maar was dat was Jan Roos. Ja, dat was omdat ik jarig was. Ik ben gek op de appeltaarten voor Renske. Was je jarig? Ja. Wanneer? Ja, nou ja, de afgelopen tijd was ik jarig. Hoe oud ben je geworden? Nou, 23. God mij, dat zie je er nog goed uit <laughs> voor je leeftijd. Ja, die, die heb ik standaard in het pakket. Ja. Hé hey, Renske, ik wil je hartelijk danken. Want, Bedankt Renske. Uh, ja, ja dus, het was weer uh, fenomenaal. Ja, het was weer uh, subliem. Heb je er, heb je er uh, zin in nog? Waarin? Nou, gewoon uh, in de, in de volgende keer. Ja. Ja. Nou ja, ik weet nog steeds niet of jullie nou van de heren of van de dames zijn. Dus dat maakt het. Nou, dan, dan moet je een, een keer langskomen. Dat lijkt me inderdaad wel handig dat ja. je dan een keer gewoon gast bent bij Echte Janne. Nou, dan gaan jullie over. Ja, nee, dat, ja, nee, dat gaat nee, helemaal dat goed. Dat is nu geregeld, dus ik denk, denk, ik, denk ik hoor. Ja, nee, dat maar we... vorige week hadden we je grote baas. Dus uh, we gaan er wel even een week of twintig tussen laten zitten als je het goed vindt. Ja, ik zou, ik en zomers is het ook rokjesdag. Niet veel sp Hé, hey, maar wel rokjes dacht over. dan, hè? Hm? Wel rokje aan. Jezus Jan. Dat is, dat is ah, gewoon een kijkige ja. ja. oh, als, als ik iemand met een broek wil en, en een dikke wolle trui... dan kan ik net goed wel van de herenliefde zijn. Kom op. Ja, nou, je hebt gelijk ook. Hey, Wenske, uh, Rensje, bedankt, hè? Dank je 10 april. Oh. Dag. Hoorde ze niet, hè? 10 april. Nee, vind je het gek? Ze is nu aan <lacht> het kijken of ze, of ze, een, of ze een rokje ja, ga... heeft. Ja, ga ja, gaat ze bij Christ alleen, hoor. Nou ja, ga, goed. Uh, Na iemand met een mening is het nu weer tijd voor uh, Boris van der Ham... Boris, <laughs> ja, ja. Je, uh, kernenergie, je zat uh, hard te knikken. Ja, zit dat eigenlijk in jouw portefeuille? Nee, maar dat heb ik wel acht jaar lang in de Kamer gedaan. Nou, en, ja. we, en, en waar staan jullie voor? Of, of zitten jullie op uh, de 13% uh, geen mening? Nee, we, wij hebben... Wij zeggen het is een laatste optie in het hele rijtje, dus wij sluiten het ook niet principieel uit. Het zou ook gek zijn, want we hebben al 10% kernenergie in Nederland, 33% in Europa. Dus het zou heel gek zijn als je dan zegt, ja, dan ben ik principieel tegen. Want dan, moet je, uh, nou, dan, dan ben je al principieel wat er nu uit je stopcontact komt. Dus um, ja, ik, ik denk dat je veel meer met gas en met schone energie kan doen. Maar we, we, als we morgen alle kerncentrales in Europa zouden uitzetten, dan zouden we een enorm probleem hebben. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het werkt wel hoor, die, die anti-kerncentrale lobby. Ik was eigenlijk wel redelijk... Ik dacht, dacht van ja, dat is misschien wel hè, de, dan de oplossing, geen CO2-uitstoot. Uh, ja. En uh, ja, we zijn... Hè, de technologische ontwikkeling gaat ook verder. Dus misschien ja. kunnen we gewoon de boel een keer uh, hè, die, die, die afval opruimen. En, en zo stond ik erin. En nou heb ik zo langzaam het idee van ja, misschien moeten we het ook allemaal maar niet doen. Nee, maar je moet het dus ook... Het kost heel veel geld. Um, nog even los van dat afval. Je hebt dat hele kleine risico... Als er wat fout gaat, dan gaat het ook behoorlijk fout. En nogmaals, wat er in Japan gebeurt... dat kan in Nederland eigenlijk niet met die tsunami en die, uh, nee, die aardbeving. Nee, we zitten niet op een breuklijn. Maar uh, goed, uh, bedoel, er kan altijd iets misgaan. Um, uh, maar ja, dus het is toch eigenlijk verstandig om ook vooral op andere dingen in te zetten. En dan mocht je daar nog een beetje over hebben, uh, dat je denkt van ja, dit kan ik niet overbruggen. Dan kan je altijd nog kijken of je kernenergie zou gebruiken. Of dat je kerncentrales bijvoorbeeld langer open ja. zou doen. Bijvoorbeeld, uh, toen ik voortvoerde milieubeleid was, toen is de kerncentrale uh, onder andere besloten dat de kerncentrale in Borselen wat langer open zou blijven. Dus dat vond, vond ik wel verstandig. Hey, ik hoorde een fantastisch bruggetje Jan. Hoorde jij hem ook? Dingen waarvan ik... je denkt dat het niet fout kan gaan... maar als het fout gaat, dan gaat het ook gruwelijk fout. Dus ik denk, nou, daar komt Jan Roos erin met Job Cohen. <lacht> ik was het eigenlijk van plan om deze week niet over Job Cohen te nou, hebben. Ja, dat kun je echt vergeten. Dan moet ik het wel doen. Ja. Wat heeft hij nou weer gedaan dan? Nou, nou wij zoeken de niks. oppositieleider. Oh, En Femke Halsema was het niet, en uh, Emile Roemen was het niet... en Job Cohen is het niet. niet en volgens ons is de vrolijke veilingmeester van jullie het ook niet. Zeker weten we niet. Ja, wie, wie is voor jou de oppositieleider? Nou ja, ik vind dat Alexander Pest, Ja, Het ja, is een beetje flauw om We dat te van zeggen. met zijn eend, ja. ja. daarom. Ja, je dus wel. dat is een beetje stolle vraag eigenlijk. Nee. Als je niet zegt, schopt hij zo van die, van die nee, stoel af? Nee. nee, dat... dat hij nee. heeft een keer geslagen, toch? <laughs> ja, dat is een, een YouTube-hitje geworden. Maar dat was in scène gezet. Maar dat was... zou uh, ik ook zeggen, hoor. Nee, Mijn dat vrouw is... zegt dat, dat ze tegen de deur zagen ja. waar lopen. Dus <laughs> ja, kooi... nee, dat, was, dat was erg grappig. Ik maak er een YouTube-hitje uh, van. Maar, uh, nee, ja, kijk, ik vind... De D66 heeft wel een leuke positie ten opzichte van het kabinet. Omdat we sociaal-economisch, of wat betreft de economische hervorming... eigenlijk de enige partij zijn die uh, de VVD stevig durft aan te pakken. De AOW wordt heel traag verhoogd. Sociale zekerheid blijft helemaal liggen, wordt niks hervormd. We zijn eigenlijk de enige partij die daar kritiek op kan uitoefenen. Alle andere partijen zijn of heel erg links. Of nou ja, uh, wil er helemaal niks mee doen. Um, en maar nu zijn het CDA zonder geloof. Nou ja, op, op dat soort punten wordt dat wel eens gezegd. Maar, maar wie is nou de oppositieleider? Denk je ja, dus echt dat het Alexander dat, Pechtold is? Ik vind dat Alexander een goede kans maakt, maar dat moet, moet ik toch niet als Kamerlid... Wie is, dan zijn reserve, wie is de reserve oppositieleider Nou, een partij waar wij goed mee samenwerken op het gebied van die economische ontwikkeling is, is bijvoorbeeld Jolanda Sap. Die ja. zit er nog maar heel kort. Ja. Maar ja... Ja, het is een flauwe vraag. Je gaat aan het D66-kamerlidsvraag. Nee, dus dus het is geen flauwe vraag, want dat nee, ja. hoort gewoon Job Cohen te zijn. De grootste nee, oh oppositiepartij. dat nee, ja. is de grootste partij. Jullie nou met je handjes zo zitten... Uh, wow. Als, als, als opge, op, opzittende hondjes richting de Partij van Arbeid. Wie? Zo zit D66 niet in elkaar. wij? Wij? Ja, ja ik zie jullie <laughs> Jullie zeggen dat wij Job Cohen en de, de Pelliaat... ...op oppositiepartij het het moeten zijn. Nou ja, zet hem maar weer aan, hoor. Het is weer zo... Dames en heren, jongens, ja, wij voor de P van de A zijn. Het is toch niet te geloven? Ik dacht dat ik dit wel inderdaad, uh, dat jullie wel zover zou kunnen hey, je, krijgen. Heb je ja. niet meer verwacht van ons, Job? Proef. Ja, zeker wel. Want het is ik, toch eigenlijk wel een beetje Ik vond het een hele trulig. goede burgemeester. Uh, Als je niet in nee, Amsterdam woonde, was nou, het een hele goede burgemeester van Amsterdam. Amsterdam. Dat klopt. Nee, en, en, en ik dacht wel dat hij uh, een grote kans zou maken om um, premier te worden. Maar dat uh, is hem niet gelukt. Door, door allerlei omstandigheden, ook door zichzelf... maar ook door zijn ambiance, zeg maar, is dat allemaal niet gelukt. Nou, hij heeft er natuurlijk een zootje van gemaakt... met een gestotter en een gedoe. Ja, dat, dat was niet zo sterk. Je, je zag, zag echt, niet, echt wel beter. Zag, van je zag de, de eerste kamer. Ik bedoelde de nu, ja. Ja, okay. uh, en je, dan, dat dan. je zag bij de, bij de, uh, bijvoorbeeld bij de Eerste Kamerverkiezingen zag je ook een aantal van die oude politici, zoals Brinkman, ja. en Hermans, die eigenlijk toch een, tien jaar geleden in de politiek zaten. En er is de afgelopen tien jaar toch heel veel veranderd in de politiek. Het is veel sneller gegaan. Dat was helemaal niet door. En dat hadden ze niet door. Nee, dat is en Job echt duidend. ook. Een niet. Dit kan dat niet. Maar Job niet. ook niet. Gaat Job het nog redden, denk je, of niet? Of gaat eervol, hij uh, eervol weg? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, ik dacht bij Mark Rutte ook al een paar keer dat hij zou zijn opge, opgestapt. En nou is hij man. Ja, die 1370 op een gegeven moment. Eh. Ja, daarom. Dus uh, je weet het maar nooit. Ik denk dat als dit kabinet het uitzit, dat hij dan wel weg is. Wat, dat dat niet wat vind je ervan van Mark Rutte? Mark Rutte vind ik hartstikke goed. Doet hij het goed als premier? Als techn, hè, gewoon hoe hij het brengt en hoe hij ermee omgaat. En de, de openheid, dat doet hij hartstikke goed. En na Balkenender zou dat voor iedereen gelden, toch? Mm. Zelfs voor Cohen. <laughs> Uh, ik, ik denk het wel. Ik denk, maar dat heeft ook te maken met dat mensen op een gegeven moment balken ook moe zijn. En dat het, ja, uh, ja. Hij had bepaalde talenten, had hij niet. Weet je wat ik nou zo vreselijk flauw vind iedere keer met Mark Rutte? Hè, dat doen ze in de media, er worden spelletjes omheen bedacht. Ja. Eh, Colons worden overgeschreven. van jongen, jongen, nou zou hij homo's zijn en zou hij homo zijn? Ik vind dat zo flauw en kinderachtig. Dus ik denk als Boord van de Ham komt, dan zal ik het eens een keer vragen. En? Wat? Is er een. Oh, dat weet ik niet. Daar heb ik geen gevoel voor. Ja, je hebt toch ook zo'n ding... Zo... Doen, doen, doen, doen. Nee, die heb ik niet heb in het pakket gekregen. Nou nee. ja, nou ja. Nee. En ben je dat nou? Nee. Ik vind het ook hartstikke flauw. We moeten er nee. ook over opbouwen. Maar het kabinet, en die doet het ook goed. Rutte nee. 1. Ja, dat... Of je had het alleen over de man? Ja, Anzir. de man. De, de, de, hij, doet, hij doet het wel en goed. En het dus kabinet? Wat, vind ik het niet goed doen. Oh, ja. um, ja en... Hij ah, zet dezelfde vraag over wie is de oppositieleider is. Ja, ja. Als je nou, nu gaat ja. zeggen ze doen het top. Ja, ja maar ja. kijk, wat hebben ze nou? er wordt gezegd ze zijn zo daadkrachtig. Wat doen ze nou, goed? Nou, wat doen ze goed? Bijvoorbeeld die 130 kilometer per uur. Hè, dat is een hartstikke leuk. Dat hebben ze goed in de markt gezet. Maar als dat nou het enige teken is van echt... Is uh, dat cynisme of niet? Ja, echt dat vind 130, ik een beetje cynisch. Die ik, denk van, kilometer. ik vind dat hartstikke goed hoor. Ik, bedoel, ik ben er ook niet principieel tegen om dat te verhogen op plekken waar dat kan. Maar als dat nou het enige punt is van daadkracht... En dan dan, dijk. Uh, ja, en dan is het ook nog maar zo'n klein stukje weg... Ja, dan denk ik, van de echte grote dingen, de hervormingen van de economie... dat laten ze allemaal liggen. En het gekke is dat Wilders daarin allemaal op de, op de rem trekt. Dus dat vind, ik, uh, dat vind ik een slechte zaak. Ja, want wie is nou de eigenlijke baas? Wilders of Rutte? Ik vind dat Wilders uh, veel te veel macht heeft... en eigenlijk de boel in de, in de klem heeft. Ja, dus ja, ik nou vind, we vind dat Wilders de macht de heeft. Ja, we komen straks bij je terug, uh, nog een keertje, Boris, als je het niet erg vindt. Ik vind het hartstikke leuk. Oh, meen je dat nou? Dat, er gaat iets helemaal mis met het concept van dit programma. Goed, nee, ik even heb wel jullie op muziek kast he, man. gekregen over de Partij van de Arbeid. Wat op de wil kast je wel, wel maar uit de kast is het nog niet gelukt. Oh, nou, dat, dat komt zo wel hoor. Okay. Maar goed, toen Boris van der Ham vijf was, en dat is niet zo heel lang geleden... nam Tom Waits Blue Valentine op. Ja, en dan hebben we het over 1978 ongelooflijk zich heet. Wij gaan nu de helft draaien ongeveer. Ja, ja, dat is inderdaad wel waar. Goed, mooie muziek. Nummer drie van Boris van der Ham, echtejannen.nl. Sends me Blue Valentines All away From Philadelphia To mark The anniversary Of someone That I used to be And it feels Like a wall. Out for my rest, baby. You got me checking in my review mirror. That's why I'm always on a run, that's why I changed my name. And I didn't think you'd ever find. To send me blue valentines Like half forgotten dreams Like a pebble in my shoe As I walk these streets And the ghost of your... A burglar that can break a rose's neck Is the tattoo broken promise I gotta hide beneath my sleeve I'm gonna see you every time I turn my back